Goedemorgen, beste luisteraars, op deze 341ste aflevering van Dialectofoon op uw favoriete Radio Viva. Wij hadden willen weten hoe de Assenaar en wanneer de Assenaar het woordje krabbe bezigt, in welke betekenis, zijn er uh, sekswijzen of wendingen of zijn er vergelijkingen uh, waarin het woordje krabbe een krab voorkomt en naast die krabben hadden we het ook graag over een kreeft willen hebben. Het zijn twee dieren die niet direct tot onze plaatselijke uh, geschiedenis laat maar zeggen, onze fauna behoren, maar uh, wij willen toch eens weten wanneer en hoe de Assenaar of de um, west krab of krabben en kreeft gebruikt. Ook het werkwoord krabben zouden we willen voorleggen. In welke betekenis wordt krabben gebruikt? Er zijn er wel meer. Ook als landbouwersterm. Wij willen weten wat, of hoe liever, de, vroeger de mensen, de zieke mensen, werden ingeënt. Waartegen werden die dan wel ingeënt? Dus misschien uh, een moment om daar eens over te praten, want er zijn wel wat mensen ziek, horen wij vertellen. Uh, hoe gebeurde dat uh, vroeger, en waartegen werden de mensen ingeënt? En hoe ging dat in zijn werk? Misschien zijn er nog mensen die zich dat herinneren. Wij willen het dus hebben over het werkwoord, uh, Verkrokken. Wij kennen verkrokkelen. In welke betekenis wordt dat gebruikt? Wij vragen ook naar de benaming voor de pit van een kriek. Hoe noemen wij de pit van een kriek op zijn asses of op zijn Brabants? Graag hadden wij geweten of de assenaar een woord heeft voor het algemeen Nederlandse, dus het standaardtalige kuis, dus het zedig zijn, eh, rein, zuiver in zedelijk Welk woord gebruikt de Brabander daarvoor? En wij willen ook weten of en in welke betekenis het uh, substantief kwispel wordt gebruikt. Kwispel. Welke betekenissen geven wij daar nu nog aan? En dan een woord dat ontleend is aan de spelen. kwatjes. Wanneer gebruikt de uh, Brabantse speler het werk, of liever het woordje, kwadjes. Wanneer is men kwadjes? Wat betekent dat precies? Wij hadden willen weten in welke betekenissen de kwabbe, een kwabbe, Wordt gebruikt. Een woord dat waarschijnlijk nog wel uh, gebezigd wordt in onze uh, kontrijen. Dan vragen wij onze luisteraars even te kijken naar die het, het Foto nummer 146. Uh, wat is daar afgebeeld? Wie herkent uh, dat vorm en hoe noemen we dat in onze uh, streektaal? Dan hebben we nog uh, die 145. Is uitgelegd die patacons. Maar wij zoeken nog altijd naar uh, Brabantse woorden voor die patacons. We hebben het gezegd en geschreven. Een lezeres uit Bekkerzeel heeft ze Napoleons genoemd en dat zal vermoedelijk te maken hebben met de afbeelding van de keizer op die fameuze patacons, dus de plaasteren, ronde uh, uh, versieringen die aangebracht werden, die schijven meestal in pakaarden, die werden aangebracht in de bovenkorst van peperkoek meestal, of ook van krentenkoek. En de mensen van Ascania zeggen ons dat die patacons ook in Assen werden gebruikt vroeger. Met name door de Assense bakker, de keizer, die de Assenaren nog wel zullen kennen. Zie daar een hele opdracht. Uh, graag horen wij uw reacties daarop. Hallo. Ja, het is Antoine. Dag Antoine. Zeg Lode, uh, van die pit van een, een keizer en een kriek. Ja. Interesseert u te weten dat ze daar bij ons zitten? Is? Jazeker. En keuën. Een, keun. een keun. keun, ja. Een dat... keun in tienen en een keun in kümtig. Ja, dat is een gerekte vorm uit kern, ja. waar die R, uitgesto R uitgestoten is ja, en dan met de verlenging keën, ja, dat is Tegen, een interessant woordje. Die, die mannen daar in Goeie uh, Dagassen, hè, ja. uh, dat is een, een mannen voor de brei en de kausses die moeten gestopt worden en zo in te steken. Een breitas? Ja, een, een braai mannen zeiden ze bij ons. Een mama. Want in dat tekst, daar zit uh, ook nog uh, een bakken in, zo, hè, voor naaigerijen uh, te spreken is. en zo. Het zou wel kunnen, Antoine. Als je dat open doet, ja. uh, want dan waren het er zelfs waar dat de spiegel op stond. Aha. Gelijk als nu die toiletklasse uh, ja. zou zijn. Hè? Maar de, daar stond een spiegelje op ja, dat plankje dat yeah. in dat texel zit. Ja, dat zou best kunnen. zeg, de onsdagen, heb je dat al? Ja, dat is ons al meegedeeld vroeger. Ja, en waarom, wanneer die onsdagen vallen? Waarom dat dat de onsdagen zijn? U zegt dat maar. Dat is dat deel van het jaar waarin de onsster ja. tegelijk met de zon opkomt. Ja, dat is ons al gezegd. Volgens onze almanakken van 19 juli tot 18 augustus. Ja, in die buurt. Ah, ja, alweer dan. Ja. Zeg nog een goede zondag. Bedankt Adwen. Best graag gedaan. En tot de volgende keer. Ja, ja. Hallo. Hallo, ja. het is Maurice. Dag Maurice. Goeiedag. Wij zijn blij u te horen. Uh, ja, ik zit ook meer een geval. Is Is waar, joh. Maar ja, ja. Maar over dat inenten. Ja. Als kinderen, hè. Was dat bij ons alleen de boeken. Ja, de boeken. Dat kostte niks van als de boeken. Ja, de poeken dat er zullen op zitten bij ons op school. De poeken zitten? Ja, de poeken zitten ja. Ja. ja. En de, de was, dus, dat was Klein doktorken van Oppek, dus Wijnans in onze tijd. Klein dokterken. Klein doktorken klein doktor, ja. En dat was Wijnands, dus de vader van de lateren, of daar is Wijnans, dus op Castilton in de Metstraat van Opwek. Waarom klein was hij? Klein van gestalte? Hij was zeer, zeer, zeer klein van gestalte. Ja. En, dan, en dan aan een auto, een hij dus met de kapotabel. en hij zag hem zelf dus los de, langs de kant van zijn chauffeur, zijn deur, nog een stuk wordt gegooid, dus, dus dan reed altijd dus met zijn gezicht, dus dat kost over een paar misschien, Dat kan ja. Zo klein was het Allee, en zijn noten was al aangepast? Zijn noten was al aangepast, ja. Ja, ja. En dat dat... Was, dan, dan reed <laughs> met een bugatti, maar Dat was geen, geen, geen krotten. hè. Helaas, zeg. Tja, man van op ik maar los. En daarna, dan rent dus de vee, dus een vaccineerpen. Aha. Ja, en ik pas dat ik nog zo'n vaccineerpen neem. Is het waar? Hoe ziet het dat, Maurice? Ah wel, dat is dus een pendus, dus dat is dus op uh, het uiteinde is dat driehoekig. Dus dat is een driehoek. Ja? En dus met een, een zeer scherp punt, is dus, er langs beide zijden dus aangescherpt. En welke brukken dat. Uh, Inderdaad dus, uh, het is te zeggen dus in de reprografie dus, om ook dus uh, de delen dus die niet mochten gedrukt worden, dus weg te krabben. Mee. Aha. En daarmee dus dat wel, dus, uh, en dat staat er op dat toetsknocht, dus uh, -pennen. ja pennen. alleen. En daarmee kruisken op aan hermen, bovenop op aan uh, ja? hermen. In de kruisjes neemt hij daar licht in en dan deed hij daar dus wat uh, ent, poeder, streken daar wat in. En dat was poeten. Ja, en dan dus begon ze dus een beetje te, te verzweren, als ik zo zeg zo mag. Ja. En als de zwerende eraf vallen, dus dan was het goed. En als er geen reactie was, dus van het verzweren, dus dan, dan had dat spel niet gelukt. Dan waren oh. de poeken niet goed gezet. Ja, zeg maar eens, de poeken zetten zich dus in op ja, ik zeggen ze, ze, en normaal zou zeggen we wel de, de poeken zetten. Ja. De poeken zetten? Ja, de poeken laten zetten. En werd er nog iets anders gezet? Nee, nee. niets dat ik weet, dus als kind zeker niet, nee. Alleen de poeken? Alleen de poeken, ja. En dat gebeurt dus met zo'n soort pennen? Bij mijn, mijn pennetje, ja. een ja, eh. vaccineerpen ja. Hoe zijn de, de mensen dat genoemd met die pennen of wisten ze dat niet? Nou, dat verstaan. Nee, dat on... Ik veronderstel dat ze dat niet wisten. Nee. Nee nee nee nee. Ik veronderstel dat ze dat niet wisten. En dan sprak dat en dan zo de dat er in de mijn aan zo'n potten gestaan waarschijnlijk met eh, met alcohol omdat te ontsmetten. Te ontsmetten telkens zoals dus ze iemand is, uh, gevaccineerd, uh, dus gevaccineerd daar dus de poeken gezet Ja zeg, Dat is wel interessant. De poeken zetten. Ja. Uh, herinnert u dat dat de dokter op kwam zitten? Ja, ja zeker ja. ja. ja in maandag dus... was er een speciaal dag voor je. En je moest, ging dat in schoolverband, of wat dat... dat... Voor sommigen gingen dat, ging dat te laat waren in schoolverband, maar de anderen dus kwamen de moeders met hele kinderen, dus naar, naar de scholen, naar een van de klaslokalen, zal ik zeggen. Ja. ja, ja, ja. Dat is toch al goed nieuws. En dan over dat krabben. Ja. Dan zeggen ze, in, dan zeggen ze dus, je moet krabben waar dat tukt. Ah, ja. Je moet krabben waar dat tukt. Ja. Maar je moet ook krabben van dat dus om toe te komen. Ja, ja, ja, ja. Krabben weer toe te komen zeg maar. En toe te komen dus, weer toe te komen, dus krabben weer toe te komen, zowel dus mee accenten. Maar ook dus van taaltjes, Als je aan het zet, en je gaan een beetje gaan opnippen, dan zeg ik ook we zullen moeten scherren weer toe te komen, krabben weer toe te komen. Ja, ja, de krabben. Ja. Zou dat woorden lijven in de gebruikstaal van de mensen in Ans, of in de trouwmond? In um, ik paas dus een krabbe, dat is dus een wonde, maar dat is vooral dus, werd dus, uh, met een nagel geefde iemand een krabbe, ja. een iemand een krabbe. Ja, maar geefde we hadden het ook over het, over het dier Maurice. Hoe zegt u? Over het dier, Het dier. de krabbe. Een, een krabbe. Ja. En ja, dat, dat zijn een, een, een krabbe, ja, dus verder uh, als uh, een dier, dus een krabbe kan ik geen enkel woord zijn. Nee. nee. Ja, dat is nu niet zo eigen aan ons streek, Nee, nee, een krabbe... Maar we kennen wel een krabbe. Jazeker, ja. We kunnen wel zeker een krabbe, dus, En we uh, kennen ook een kreeft. een kreeft ook, ja, maar verder dus een dialectwoord te woorden, dus kreeft. Nee. Maar je kent waarschijnlijk wel het, het verkorte woord van kreeft? De lange E wordt kort dan, dat is dan een. Ja, maar dat is een ja kriften. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja dat heeft mee te maken. Kriften, nou dat heeft er mee te maken. Ja, ja, ja. Dat wist ik niet, nee? Ah, ja, Vierd ja, niet, nee. En een krift kende jij waarschijnlijk ook en helemaal niet. Ja, een liest? krift. ja ja zeker je kunt er van alles zoeken, een kreft van kinderen en een kreft van een vrouw. Ah, oh, mevrouw Jans zal weer kolairig worden. Een kreft van kinderen en van een vrouw, ja, ja inderdaad. Ja, ja, ja, ja. Welke karakteristieken moet een kreft hebben? Maar ja, dat is, uh, dus dat is toch niet gunstig, hè? Nee, nee, nee, nee, nee zeker niet. Dus de, dat zijn er altijd dus kinderen die dus, uh, altijd maar zagen ja. en, uh, en, en blijven aandringen ja. uh, en daar dus veel smoelen en een beetje tranen en zo, dus uh, dan begint de kracht ja. te, te wenen zonder dat ja. ze eigenlijk reden hebben om te, om, om, te, om te schreeuwen. Ja. Dat is een uh... prima. En dan dus over uh, de piet van een kriek, hè. Dat is voor mij nog altijd een kazersteen. Dat is de steen bij ons, hè? Dat is een keizerssteen, zowel van een kriek of van een kezel, dat is een kazersteen. Ah ja. Ja. De krieken waren ook kessenstenen. Dat is bij jou zo het hoge ondersteunlijke Ja. Een kriekenstenen is een kriekenstenen en een van de kessen een kessenstenen. Ja, je gaat de mee ook gespeeld met die kessenstenen? Ja, ja, veel. Ik weet niet of je gaat, dat je weet niet. Vroeger waren er melbers en dat waren kalkenmelbers. Ja. Van die kriekenstenen of die kessenstenen, die waren ook zo naar de ronde kant. Ja. We, weet je wel hoe uh, wij we kalkamelberen te maken hoe dan we maar Nee. in in in onze stal, uh, alleen in onze stal in ons noster comforter waar we ons ons werken zitten en alles op past ook, nee? Ja. En uh, willen ook in een wat uh, kliem hè? Ja of pottenheer en dat plat maken en, en de kalkenmelber van de kleintjes, dat was, dat was in zo'n spaasje, hè? Ja. En die pakken we wel een of kreekensteen, die dat er waren hè. Ja. En die rollen we wel in de platte pottenheer of in de platte klei, dat maar. die wat dikker waren hè? Ja. En die lieten me dat drugen en als ik een voortgever ooit was en dat was nog wat veen die laten me dat drugen en dan hebben we ook kalkenmelbers hè? Ah. En zo waren ze dat Ah zo. Ah ja, maar ja, als je dat je je moest, maar toch zien dat je plan strekken, hè? Ja ja, en dat ja. deed je wel goed. Okay. En van dat kwetsjes, hè? Ja. Daar heeft er veel mee te maken, hè? Ik weet het niet. Dat wil, uh, dat, dat wil zeggen dat je gelijk hebt. Je begint met 20 en je schiet met 20 ooit of met 15 ooit. Je bent nou zeggen, je, je, zijn als ik, je zijn met de melbers aan het spelen. Of je bent met de ja. kaart aan het spelen. Ja. Dat kun je doen hoe je wilt. En uh, je begint met, uh, met 20 melbers te spelen. En je hebt nog heel nacht er nu gespeeld, ja. en je uh, hebt er nog juist twintig over, dan zeg je, ik sta kwatjes hè. Juist. Uh, ik, ik, ik heb er nog zoveel over als we dat mee begonnen hè. Ja, ja, ja. Dat is kwatjes staan, hè, dat ze zeggen. En uh, in de stellen, uh, als het nou zogezegd één-één is, of 2-2, wordt de kwartjes we gaan nog een keer spelen, weet je niet wat dat de winnaar is, hè. Dus bij gelijkspel? Ja, dat is bij gelijkspel, ja. Dat, ze dat zijn in, in kaarten zeggen ze dat ook nog? Ja, ja, in kaarten ook nog gezegd. Dus kwaadjes, ja. hier en hier. Ja, ja. Iedere keer gewonnen. Juist. En ja. euh, dan hebben we nog gelijk kwab opgeschreven. Ja. vooral ik pas dat er een wel is, hè. Ja. Dat kun je op alle gebieden, ja, dat ja. kun je bij een mens, dat kan een bierstegen komen, ja. dat, dat kan een ontsteking zijn, ja. Dus dat kan een nauwwas zijn, dat ze zeggen, een ja. kwab. Ja. Dat, dat is een gezwel aan de keil of, nou, of aan ja. een bike of zo, ja. Dat is Inderdaad. Ja. Kwad, ja. Nou, de zeggen zijn kwabben Nou, wil ik nog iets rechtzetten van Verleerwijk? Aha. Ik was er mee mis, hè, jong. Ja, wij hebben dat goed, wij hebben dat goed. Ja, ja, De boeren tiener met dat goed tiener, ja ja, ja, ja. Ik was er mee volledig mis, hè. Dat ja, is stiks, jong. Voilà, ja. Missen is minselijk. Natuurlijk, zeg, hè. natuurlijk dat, hè. Ik ga, nu laten. Ja. ik ga nog een ander antwoord laten. Best hè. Ja, bedankt, Dolf. Dag, hallo. Ja, het is het wel. Mevrouw Jans. Ja. Hij <laughs> kreeft <het>, zich. <zeg>. Ja. <laughs> dat was niet kwaad bedoeld, mevrouw Maar nee, je hebt dat vroeger nog een keer geërgerd. Ja, ja, ja. ja, ja eh, en ja, ja. het is nu bij toeval, maar kreeft. Eh, ik weet niet of ze dat in Wambeek ook kennen. Ja, ja, natuurlijk. Ja, bij ons zijn mannen nog zijn. Is het waar? Oeh, mannen kunnen nog kreeftig Allee. Maar. Zeker en vast. Ja, dat kreeften hebben inderdaad te maken met kreeft, mevrouw Jans. Ik dat je dan niet, want ja. de zo Ja, het is inderdaad een verkorting van kreeft en dus ja. een kreeft, ja. maar wordt dus bij ons, uh, hoe zal ik zeggen, dus toegepast in, in, in uh, afgeleide vorm, dus afgeleide ja. betekenis, ja. Uh, op een vrouw, een persoon die dus inderdaad uh, zaagt, zaagelijk is. Ja, ja, ja. Dat is een kreeft. Een dus kreftende man. Voilà. We ja. hebben dat genoteerd. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat in Wanbeek de man nookkriffen. Ja, en dan een krabben van, um, ja, van een dingen van een uh, van een ogel, of van een um, ja of van rozen kun je krabben krijgen. Dat is geen krab. Krabben ja. met een krabber. Ja. Eh. Het is een krab. En heen krabben. De krabben die, die, die gewoon achterhoekje. Eh, dat, dat is zeker. Dat is zeker. Zodat hij mij ook niet. Ja, maken, ja, natuurlijk. He, mijn... natuurlijk. En, ene, en en een kat zie nog geren, ze krapt nog van je open te zijn. Van, van te krabben als je Ja, ja. E, is, nou, zeg zie je, ga geren, nou goed, een kat zie nog geren, zie ik, hoe dat ze krab van je hoegen open te zijn. Ik denk het niet goed. Nee. Een kat zie <laughs> nog geren. Ja, als ze uh, van geren zien bij zich zijn. Ja. Nou, vandaag valentijnenmeisje Ja, dat is, nou, van ja, zien, nou, dat is interessant. Op, ja. uh, een kat zie nog geren, zie ik, hoe dat ze krab van je hoegen open te zijn. Een klein jonge katten die in haar nest, en is hoe hij aan hun altijd vragen, Ze zijn nog niet open, hè. Ja. Maar de is zo voorzichtig aan hun oegen krabben. Zien en dan ik... antwoorden ze erop, een kat zie nog geen. Zie je keer hoe dat ze krabt? Ja. ze te zien, ja. Van ogen oegen open te ja. kraaien. Hoe ga dat ze ziet, ja. Allee. En als niemand zijn oegen ooit krabben... Ja, maar dat kunnen wij ook, ja. Dat kunnen we ook, he. Ja. Ja, ja, ja. Um, van de van die dingen stien van een kriek, een stien of een kreeksteen moet tegen van uh, frambozen en ziembijzen, die klaan, klaan, is dat ja. zijn dat dus zijn gewoon kerkes tegen Kerkes? Kerkes, ja uh -huh. Iemand met valse tanden die met mij problemen de die kerkes blijven erachter zitten hè. Ja, dat is dus ook ja. van kern, van ja, kerkes ja. ja Maar dat zijn meer van frambozen? Van frambozen en ziembijzen en in het bezen is die is doet de heel klein zoetje toe, hè. Ja, ja. Ja. Dus, mm heel -hmm. klein is dus de kerkjes. Ja. En als ze wat groter zijn, zijn de stieren. Ja, een stieren of een stieren. Ja, dat zeggen we in Hazoek. Of een Heb je de ook nog gespeeld, maar met die stieren, ja, ja, ja. Ze skieten zo. Ja, ja. Ja. Dat waren en dus uh, de vervangers van de Melbers. Ja. En die van de, van de inentingen, hè. Ja. Wat uh, kende daarvan in Wambek? Uh, wel... Um ja, voor waren klaar won je moesten, Dat was verplicht. pukskes zetten. Dus er waren ook die poeken? Ja, ja pukskes zitten. En dat was ik, ik, ik zie dat nog goed als dus ik met mijn broers of zustertjes ermee moest mij pakken als ze naar schuil gingen. Ja. Um, kun je gaan nog voorstellen dat ze een ronde pennen tegen zeggen, vroeger door titels te schrijven? Hier. En wel zo mijn met, met platte voet als zo'n ja. pennen van mij in te schrijven, he. maar een ronde pennen, of ze willen een pennen van een vulpen Ja Ja. Uh, als zo een beetje breed en de moet mocht een draak krabbakjes. dat was draakkrabbakjes tegen je, Want als dat goed gepakt was, dat van je goede is Ja, dat klopt. Ze, ze zijn begost met haar op de billet te zitten, gewoon omdat de armen van de maskers vast doen om vier te worden. He. Aha. Ja, en ik zie de nog vermaakt, dat was zo'n platte pennen zo, precies gelijk zo van een vulpen, worden ze de krabbelkens mee zetten. Ja, ja. Jij zegt dus krabbekens zitten krabbeke ja. Ja, dat zeggen wij ook. Krashkes en je ook dat zeggen, ja. Krasjes. Krasjes, ja. Maar krabbekes, krabbekes, je, van die pukjes. ja. En dat was uitsluitend tegen de pokken? Ja. Mm -hmm. En als ze in gepakt gepak woon, uh, moesten de mij nog een keer weergaan, hè. Is niet verzwaard na, dan kost of af, hoe zijn en een goede leren kan arm krijgen, hè. Ja. Heb je ook geweten dat ze dat poeder op deed? Nee. Nee, nee, nee. nee. Dat moest die sloten opdroegen, moest mijn arm blijven zitten totdat dat terug was. En nou, je ja. mocht dat kleren van haar oom doen. Ja. En die klappetjes, die bent u eerst op de billen gezet bij de meisjes? Nee, eerst altijd om naar. arm. Ik heb het vroeger nooit anders geweten. moderne is de de weis moest gewoon vrijbegaan van de maskers op de billen te zitten. de moeder dat vroeg en alleen... Zeg maar Rans, ik hoor ja. dat je zegt pukskes. Pukskes, ja. Uh, wat dat puks pokken zeggen? Ja, ja, ja. Tegen, uh, de pokken, he, de ja. tegen de pokken hè? de tegen de pokken. Een dokter moest dat die keer nee. Ja. Dat was verplicht hè? Ja, ja, ja. Dat was tien, hebben het wel weer. He? Ja, prima. Een krabben en een kreft hebben ze dus al gehad. Ja. Uh, is er een wanbekswoord een voor kuis? Ah, wij, een braaf masker. Dat is een braaf. <laughs> een braaf masker. Ja. <laughs> <laughs> dat een braaf jongen. Dat is toch wel alles. Ja, maar het woordje kuis, kennen we kennen we niet in ons dialect? Nee. nee. Nee, braaf. Gewoon braaf. Ik gewoon braaf? Ja. Ja, ja. Dat stond toch niet als dat. <laughs> dat. is goed voor ons. Ja. Aan de telefoon gewoon nog, hè. Ja, ja. Bedankt. Ja. En tot genoegen, hè. Ja. Dag. Goeie zondag nog. Hallo. Het is Janine hier, Dag, Janine. Zeker in verband met dat van de poeken, zeggen ze daar, hè. Ja. Maar we hebben in de tijd ook krabbekenschat tegen TBC in school, hè. Voilà, dat wilden wij wel. Dat hebben we op de nerm gezet, hè. Ja. En die poeken, dat kregen we in de weg. Ja, ja, dat is Dat heb ik niet geweten dat dat in school was. Want ik geloof tegen de broeken dat je moest ingaan zijn dat je jaarraad wordt. Dat zou kunnen. Zeg je dan niet herinner je nog van die krabbekens zetten op school? Ja, ja, ik heb een dat ook nog gehad. Hey, hoe ging dat, hè? Ah, wel, dat waren zo'n draak, uh, geen dat uh, madame dat zei, ja. uh, geen dat, dat er vorige gezegd is, ja. precies met een pennen dat je zou zeggen, he. Ja. En dat waren draakrabbekens dat op de hand gezet worden en dat we in doelgegeven als dat opkwam, dan als dat niet opkwam, was dat goed. En als dat opkwam, dan uh, uit de van TBC. Ja. In tegenstelling tot wat met de poeken was. Hè. Ja. En geen dat hij madame zei, ik heb die inderdaad ook nog op mijn billen Mama, die dat dat ook niet, dat dat op mijn arm gezet werd. Omdat dat inderdaad zo een grote, in de tijd zo, uh, frankstukje... Ja. Precies gelijk als je zou zeggen, iemand dat de poeken nou, had, dan hadden ja. allemaal zo, ze zeggen een pokdalig gezicht, zo ja. allemaal met, met, met putten. Ja, ja. En dat waren dan zo, ze zaten er zo dra. Ja. En, en, en dat was dan inderdaad, als dat dan opkwam, dat bleef de een letje, zo gezegd. Ja, ja, dat is juist. Van meer en meer als een ander naar gelang, als dat dat zwaar natuurlijk. Ja. Hè. Ik ga erin en dan hebben we in school ook nog lijpeltjes gehad voor tegen de kinderverlamming. Ja, dat, ja, ja, ja, ja. Dat was een product in dat je moest op innemen? Ja, dat was ja, ze vullen dat lijperken en je moest dat inslikken. Hè. Ja, dat en was... dat, dat kregen men. ik kan me dat ze goed niet meer herinneren, maar dat wou namen zeker een tijd nog een keer rolt. Ah, ja. Was dan een draak hier, hadden, dat nou in draakkeren of wat, dat kan ik nou zojuist niet meer zeggen. Ja. Maar het was toch wel meer dan één keer. Ja, ja. En dat was een soort siroop dat je moest inpakken? Dat was een soort siroop, ja, zo, dat je moest inpakken. Ja. En ze bleven ze dat was staan, hè, ja. Moesten, ja, ze, ze gaven dat, hè. dat was van een doktoren, een infermier zeker, ik weet dat nog niet, ik heb ja. dat in de college nog, dan ging ik naar de college nog naar school. Ja, dat dus herinner ik me, maar de poeken, tegen de poeken, dat is een ingent, maar dat was dan in de weeg. Ja, ja, ja, en die krabbekes, dat was op school en tegen En die krabbekes, die kregen men op school, en dat we regelmatig niet keer rolt om de ja. zoveel, jaar of wat. Ja. En dan van de kinderverlamming dat hij met mij ook nog had. Ja. En dan later, ja, uh, dat was dan al meer van, doktoren zeker, tegen de klem. Ja. Weer ook in hè. Ja. Ja, ja, ja, ja. En ik had nou nog eens, als gekwetst ge ja. zo. En van dat piet van een kriek en een kese. Uh... Ja. Een kese en een kriek, maar wat zeggen hier? Een keres Een keres Een keres ja. Want ik weet nog, nam van dat als dan kwam bij ons thuis was, dat café. Hè? Ja. En ik had zo veel even in de kerst die en Ik schreeuwde een en ik heb een kerstdien ingesnikt en, en nam het aan de oeh, nou gaat er een boom in aan groeien. En ik schrik en blijf me wel dat hij maar schrik aanjaakt, want dat was dat En dan hoor dan je dan ook altijd, ze weten ja, dat nog eigenlijk klaar, dat je de kerstdien ingesnikt hebt. <laughs> ja, ja, dat is juist. Zeg maar, dat kerstdien, dat is, in, dat is een antwoord, dat is een oudboot, dat ja, kersttien. Voilà, ja, ja. Ja, ja, dat is gewoon een kersttien. Dat werd een kersttien ook ja. gezegd. Een kersttien. Maar meest, allee, vroeger was dat meer een kersttien. Kersttien dus, Gelijk als je ja. de madame zei, als je kerk kerken van een jetbees of van een dus ja, ja. tussen, tussen na tannen kon blijven zitten, dan zitten kerken ja. tussen, zeggen ze. Ja. En ik pas dat dat vandaan komt. Zeker. Zeg dan een krabbe en een kreft, dat je denkt ook wat dat is. Ja, een kreft, ja dat is een zaag. Ja. Maar je lijkt niet voor de vrouw, dat ja ah, niet. Je hebt kreft van mensen, je hebt kreft van, van, van man nu ook. Ja. Dat van vanuit een klanen gaat hebben en dat aan het zagen en dat en dat toestieren en dat en dat en, dat, en ja. aan het lamateren zijn. Juist. En een krabbe? En een krabbe van een kat of, of, of, ja, of van een nagel of, of van een van een mens, ja. maar een krabbe van dier, ja, een krabbe zeggen we wel, ja, krabben hè. En geen de krabbeke stof, ja. En giet dan moerisdij een krabbe weer toe te komen. En dan dat duxelijt daar moet we krabben, krabben, krabben. hè. Ja, dat is En staat geschreven en gedrukt, en dan, uh, dat je moet krabben wel. Ja, ja. dat is juist ...staat geschreven en gedrukt ja. En dan, dat kwispel. Ja, veel bezig gaat dat Een kwispel zeggen we wel, ja, een zot, een wasje hè. Ja. En dan heb je ook de kwispel van de pastouren. Ja. Dat ja, kwatsjes, gelijk spel, geen winnaar of geen verliezer. ja. Dus dat gelijk. Ja, bezig en, en dat een ook? Kwabbe, nog? Een kwabbe, een kwabbe vet. Een, een kwabbe. vetrol zo, hè? Ja. vet, gelijk als uh, een hey, mans wat dat zo boven hun centuur hangt en babra vragen onder hun BA. He. Ja, ja. Zo een vet kwabbe. Een vet kwabbe, dat ze zeggen. Juist. Ofwel, ja, van, van gelijk als dingen dat ze. Van een kwabbe, precies. Een ja. vatbom of, ge of dat je geen dat is daar zo. een vatbal. Ik ga vroeger mensen dat weer niet rap uit gedaan en dat liep ermee een kwabben zijn. Ja. En dat krokkel, dat ja, ze zeggen wel een verkrokkel. zeggen verkrokel, ja. Verkrokkel, he, maar kleed is verkrokkeld. Ja. Of dat is een broek daar rap krokkelt Dat is verkrokkel Ja, verkrokkelen zeggen we hè nee. Ja. Dat stof dan echt rap verkrokkelt. Ja, kreuken, ja, ja. ja, ja. En dat zedig zijn, ja. Een braaf, braaf masker. Ook een braaf masken. Ja. ja. Een Kwezelken. Ja. Met ook gezet. Ja. Of je dan nog niet van de grond geweest bent, zeg zoek. Dat is ook een brave. Ah, ja, dat is ook een braaf, hè. Ja. Of er bloemen nog uit, zeg zoek gezoek van tijd, Ja, ook al. Zeg, en wat ja. je aan een Maurice moet vragen, hè. He. Dat heb ik in dat niet gegeven in de pomp. Je weet dat hè? Een tepke vind Ja pomp. Ja, ik heb dan een keer zo een pomp gegeven dat ze dat op run op, dat ze zonden dat dat was voor insecten te doden. Ja. Maar dat was hier wat dat voetballen mee opgeblazen heeft ja, ja, ja. bij ons daar. Maar dat moest zo'n een kunnen voor dat bal op en ik heb maar dan een keer meegegeven. Oei, oei. Allang geleden. Ja. Maar dat, dat zou ik jij beginnen. En dat scheiden ik ook nog. Ja. Hoor dat allemaal weet, Krakjes dan niet. Oké. Okay. Is goed. In orde. Het is beloofd. Ja, dag, bedankt he. hallo. Ah, dag, hallo, uh, dat is van beneden he. Dag, niet van beneden. Ik telefoneerde de pokken he. Ja. Ik herinner me dat ik zeg aan alles aan het gemeentenhuis. Ja. Was dus een afspraak allez, een vastgestelde datum. Ja. En iedereen ging er naartoe he. Dat was op het gemeentenhuis? gemeentenhuis, ja. Dat was uh, dokter Goossus geloof ik, die, die nog I, zit. Ja, en daar zat de pokken? En ik heb nog altijd drie witte plekjes op mijn linkerarm. Ja? Van de pokken, ja. ja. Dus het is mij dat ze op de beeld begint te zetten van de, van de masker. Ja, ja. He. Omdat dat uh, achteraf, op uh, mijn maak kunnen dat goed zien, het is dus dat nog drie witte plekken. En die stonden op arm? Op mijn linkerarm, ja. ja. Ja. Niet op de schouder? Zeg het? Niet op de schouder? Nee, nee op de linkerarm. De, ja. de linkerarm. Ja, dat waren ja. dus uh, drie krabbetjes dat ze gaven, he. op drie verschillende plaatsen. He. Ja. Ze waren uh, drie, vier centimeters van één zo. Ja, ja. En die witte plek stond er nog altijd. In. Ah, nee. zie een keer. Ja, het is ermee dat ze natuurlijk daar op de, op de billen hebben gezet. Ja, ja, dat zeker. Heb je nog geweten we dat ze dat ook deed, de, als de, de Janine daar zei, voor het Nee, in de tijd bestond dat niet. Hè. Nee, dat zal later nee. gekomen zijn. Dan ja, we kunnen wel pikuren krijgen, maar wat leger voor het tetanos zijn. Ja, ja. In het leger ging dat ja, dat ging met PKU. Ja. Telefoneren is dus, zo te zeggen dat ik nog altijd. Uh, ja, ja. Teken hem dus ja. met mijn arm. Dus, Goed, meneer. Ja. Bedankt. Ja, ja. <laughs> Tot genoegen, hè? nou Ondertussen is Julien er komen bij zitten. Ja, ja. wat land over de krabbakjes. Ja, ja. Weet je, gaat er nog Julien dat ze krabakjes Ja, ja, ja. ja. Zijn? Ja, ja. wij ook gezet? Dat was op de linkerarm en dan ook de dus, ja. Ja. En dat was ook met zo'n zout pennen? Ja, wel. Maar Jans had eigenlijk ook of een penne, wat. Ik wel eens aan tegen zo'n pen maar dat was een echte voor te schrijven, voor ja. gotisch te schrijven. Ja, ja. Was dat geen Rhysis pennen? Een Rhysis Redis. ja. Of Redis? Redis. Redis. redis. Een soort Redis Ja, ja. De, de stien, Julien, van, van een keze, van, van, een, van een kriek. Hoe, hoe noemde je dat? Hè? Ja, ook een kerststijl, een kerststijl. Een kerststijl? Sommigen zeggen ook een kerststijl, zeg. Ja, Een Ja. ja. Een ja. Hallo. Ja, dat is Antoine. Ja, Antoine. Ik heb in tijd van alles opgeschreven, hè. ja uh, over een krap. Uh, ik weet niet of ze dat hier zeggen, hè. Uh, met kaartspel, hè? Ja. Een boom. Een boom. Een boom, ja. Uw collega die zal dat misschien wel kennen. Die hè. kennen wij aan ja, een boom. Uh, en daar is er zo'n ronneke, En uh, als ze dan één mochten vijf vragen of tweeën, dan zeiden ze een krap af of twee krabben af. Ah ja. En in in kot, dat is in dat ronneke, dat is het gelijk spel was, hè? Ja. Dat was het krat in kot. Dan zeggen we krat in het gat tegen, Of in ja. tol. Ja. Kijk, hey, ja. we zijn in de daar bezig geweest van klotten, hè? Ja. Geen klotten, maar dat wordt toch meer gezegd van geen solen meer, hè? Geen klotten, ja, dus geen centen meer, ja? Geen, geen solen. Solen? Ja. Bij ons zeggen ze eigenlijk geen solen meer. Klotten zeggen ze heel, heel weinig, ah, geen ja. solen. Ja, dat kennen wij dus niet. En we bedoeld centen? Ja, eigen geld mee, hè? heeft geen mee in ja, test. ja, ja, ja. En uh, uh, van die inentingen, ja. in de oorlog en juist achter de oorlog, en we hadden allemaal een picure in onze nekje krijgen tegen de krop. Dat oh. waren de eerste picuren dat we kregen. Dat was tegen de krop? De krop, hè. Ja. Dat hadden misschien nog geweest. Ja, maar. ja, ja, ja. He. En doorlappen, dat ook, hè. Ja. En dan En Een, een, een echte een non, ja, ja, ja, verbraafd masken, een echte non. Een non, een nonnen. En maar vandaag vandaag uh, dingen hè, hey. uh, een krap af, hè? Hey. Ja. Een krap af, ik zeg daarvoor kan ik toch niet bellen. In ja. Kaartspel. En ik reactie krijgen we niet op die mannen. Hey, man. Nee, geen reactie. tenzij nee. dat ze ik, ik een zeg, van dat in gang steken, maar. Een zout kaasen mannen? Ja, uh, de bra stak daarin, hè. Hey. Ja. En de kaasjes die moesten gestopt worden en zo, Sayet en al, die bollen, dat stak allemaal ja. in die mannen. En van boven in dat deksel stopnaalden, hé. Ziet er maar precies toch wel wat schoon uit om dat gewoon uh, kaas in te stoppen, hè? Ja, maar uh, later is dat zo een bakje geworden, dat is gekost open door. Ja, ja, zoals dat, ja, nou, dat is en zo. ja. Zo lekker een harmonica op de zijkant, hè. Ja, ja, ja. Maar deze dat is heel oud, hè. Ja, ja, het is inderdaad heel oud. Ja. En dat is zo'n heel dik deksel en daar zaten ja. uh, dan benodigd tegenin, ja ja dan moet het er toch nooit aan weten hè ja ja Allee, we gaan nee. we eens navraag doen bedankt dat als je deze deksel lopen doet, hè, ja ik, als ik dan naar uh, dinnen geweest ben hè, zijn hier er nog twee klaandekseltjes onder onder dat hier van die mannen hè ja nog twee wel eens aan de tegen een masseur mannen. een masseur mannen? een masseur mannen. ja meteen de masseur, de meezelie hè ah ja, nee ja net als zo'n mannen aan hun nerven hun gaan. ja Allee, en is dat nou van ons alien of of staan ze er op een andere hoek wel eens aan tegen een masseur mannen. Oei. Als ons tante van zuster is op bezoek, wij hebben die aan, en dat is het... En daar zit inderdaad de stop in. stop en de de stop te ja. stoppen. De stop, ja. Is er ook geen met -curve? nee. niet? Wat als ze naar de met me ging Op een nare mannen? Ik zou niet kunnen zeggen. Een masseur mannen, dat is zeker, of een nare mannen. Of een met Heeft er nog iemand van een masseur mannengoed goed, van ons uh, luisteraars? We gaan eens uh, horen. Hallo. Ja, goedemorgen goedemorgen Over het woord kwats Kwats, ja Een kwats bie. Ja Een kwats bie, ja Dat bestaat ook nog, hè Dat zeker, dat hè uh, een... En dan krabbel in nof Ja, in nof krabbel, ja En kwats, dat doet we ook nog bezig voor zeker afdoekmiddel Voor met de slagen en kwats slagen we ah, ja. een kwats geven Ah ja, dus een soort van zwiep Ja, in de afslag ja Ah ja. ja Een kwats Karwats, karwats. Ja, ja, dat ja, zal karwats, ervan, ja, dat Zal, <laughs> zal ervan de van de mee te maken hebben ja, ja. Dat is juist Een kwats, en karwats, ja een zweep. En dan een krabbejaan in een auto, uh, of iets ja. gezicht. Kaats, ja, Dat was het. Goed, bedankt. Een goeie zondag jongens. Eens gelijk zij daar. Ja, dat is juist een kwets, dat weet gezeid, een kwets. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Dat is nog zo'n uitwoord, een kwets. We zijn kwetsafpakker, ja, ja, ja. dat Een en karwats is daar hè? Ja, ja, ja. Een, een zweep. Ja. Wij krijgen, we hadden een, een briefje van mevrouw Jans, ik heb het niet kunnen zeggen als ze aan de lijn was, maar het ging over het Maar We hebben het de zondag over gehad, dat is niet over dat ja. En mevrouw Jans schrijft, van 1900 tot 40 is praktisch elk huis bij ons uh, uh, gemaakt met, uh, of gezet liever met zelfgemaakte stenen. En bij bouwplannen sprak de buurt af en is de kelder uitgekarreld. Dat kennen we ook, uitkarreld. En in de lente begon men daaraan, schrijft mevrouw In een put werd de aarde gestampt tot gewenste kneedbaarheid. In handvormen geplakt en voor de school voerden de jongens barvoets en in de loop met een smalle kruiwagen de malsen stenen naar de gammen, om te drogen. Een oven inzetten was secuur werk, zegt mevrouw Jans, en de oven opstoken was een kennis, want er bleef altijd bewaking bij, wegens brandgevaar. De gammen waren afgedekt met vlagen van stro tegen de regen, en de singels dienden voor de fondamenten en de zoete voor binnenmuren. Mijn schoonvaders familie waren beroeps en maakten stenen voor de verkoop, zegt mevrouw Jans. En ik herinner me nog altijd die speciale geur als bij stille avond een oven te bakken stond. En we gaven al onze kennis mee naar Congo en daar zijn de laatste 25 jaar ook stenen gebakken op zijn wamaks. Zie maar hoe de wambekse cultuur uitgevoerd wordt naar Zaire, Julien. Ja. Bedankt mevrouw Jans voor dat uh, sympathiek briefje. Ja, uh, de. Dat uit karriëlen, dat gebeurt niet, dat is ook veel he. De Piestijs werd er plotseling gestokt is Wat was dat tegen. in Toenberg ook zo? Ik heb dat nog geweten. Ja? Dat recht tegenover ons, dat stuk dachter de hofjes na, ja. dat was karieelwerk. Karieelwerk. Dat was karriërwerk. En, en wat is dat juist, Julien, karriërwerk? Nou, dat plan dat overschiet, uh, ja, daar grijpen ze de grond uit. Dus de plots waar dat ze werken, dat is werk. heel werk. Ja, ja. Want hij had dan nog een heel tijd Overschot blijven staan van deze ja. die stien. En daar ging wij wel nog op spelend opkrijpen. En dan aan een toet zijn verdwijnen en een andere reizen gezet, maar dat waren geen goede. Die zijn allemaal afgebroken. Dus ja. die stienen waren niet goed meer. En je gaat dan een overloop nog zien, zien uitleggen. Uh, ja? Ja, ja, ja, ja, dat was een heel werk, dat was met tand allemaal. is zijn klopt die met giet. Toen was dat met hand drukken. Ja. Twee stien tegelijk, dat was een vent. Dat was, Dat was een pers. Dat was een pers. een pers, ja. Een keer naar beneden en naar boven. En dan kwamen die twee stieren uit En die ja. werden die op een, een smalle kruiwagen gelegd. Ja. En dan moesten die een hele tijd drogen onder die vlagen. Ja, ja. En dan werd er een oven gezet. Dat was speciale stiel. Dat dan oven dan moest over de duizend graden warm te hebben. Wie, wie had er in assen, in te merken met over? Uh, Koppes. Dat was Koppes. En dan had ja, dan de Mulder dan, hij toch nog. En Ballackes. Balkes aan een heel lijve stieren gaan bakken. Balkes. Balkes Balken... alleen met zijn kameel. Ah ja. En dan hij nooit geen stieren gaan leveren, dat een baas een keer ging drinken. Ah, zo. Een fles geus. En als ja. ze weer kwam, een weer van erneke je want aan daar moet een barbaar aan de stond zijn bannen plat. Juist. Hij stond te vervangen. vervangen. was een carrielmann. Carrielmann. En dat was een opvolger van Koppels, of dat hadden de niet te maken? Ja, dat hadden we Koppels, dat was in den Berg, daar zat al en een oven uit als een uizen ging bouwen op zijn eigen doen. Ja. Maar blakels aan deed dat voor iedereen, hoe je ja. dat Met honderden uizen, stenen geleverd. Ja, een oven uitzetten zeg de. Ja. ja. Dat is nog een kerk op daar. Is ja. een kerk op en... ja, ja, in Milum, hè? In Mullem, ja. ja. Ja, en dat is nog zo'n... Uh... En nu. Ja, dat is juist. De vlagen van Stoe, herinner je je dat hoe dat, dat, dat uitzag, uh, Julien? Ja, ja, ja. Jij? Wat was dat voor iets? Dat was korenstroo, had ja? dat even lang afgesneden en zo, ja? en die wilde hem bijeen gaven van boven en van onder met twee stokken, dat waren gewoon stokken ja? en daar stak dat stroe tussen. Ja, nou, je had er wat reet ook, maar ik heb daar net geweten, strooervlaag en een strooervlaag. De reiger liep daar af en dat kost toch als je daar voorzichtig met wordt een heel tijd meegaan. Ja, en dat was gewoon bedoeld de, tegen de reiger? Voor de reiger ja. Dat als die en dat mocht. Wermte en wind daar kunnen maar geen reager. want dan is de daar vanuit plat stond een gielend te drugen zijn in roten, niet op één gestapeld met een is tussen dat de wind daar ja. tussen En de singles die dienen voor de fundamenten. zeg Ja, wijs. dat zijn hier letten, dat ze die daar tegen dat ze gelegen hebben, dat zijn bla, dat zijn dingen zijn roert hè. Ja. Die dat niet gepakt zijn, dat moesten ze verdienen, dat waren kerken zullen dat ze uitstroeren. Ja. En dat moest gewoon verdeeld zijn dat alles gelijk meebakken. Want als daar toe was, met heel daar een oven afgeplekt met klei. Waarom de wind daar? Ja. En als ik weet nog, als koppels en oven branden dat in de bieken waren zo van die plumpjes staan. En daar zaten van die heel kleine bieken op. En ja. die waren allemaal door. Als de wind uit noord kwam, ik kwam daar schoon en al die bieken die waren daar dat was gas. Hè. Ja, ja. en zo'n singel, dat was dus uh, een stier. Ja, kriassen, ja. Kreassen. Dat zei net, hè. Een gewone boerensteen, daar kappen ze met een trawiel deug. Een keer op kappen, boemen en dan is deug, maar is niet. Hè. Als ja. je daar opkomt met een boer, dan zie je dat stien, een het ja. in kwadraat. Zegt Julien, en een zute is dat een, is dat een soort...? Een steen, dat is je dat niet gerokt heeft, hè? één dat niet goed gebakken is. Dat kunnen zo, de windhult, dat zelf zei zo met een nagel het tijd krabben. Ja, ja. Ja, dat is zute te is... zacht. Niet gebakken. Niet gebakken ja. Of onvoldoende gebakken. Of onvoldoende, ja. Ja. Balkes, dat moet wel een volkse figuur geweest dat zijn. Dat was een vrije volkse figuur. Want die ja. was niet van, van, van Toemerge. Die was van Balfergoem. Van Balfergoem. En ja, En school van Balfergoem. En daar zijn carriën lopen, dat was zo waar dat ze nou de flappetjes aan zitten. Zijn, ah, ja, de, de servicefles de... van de. Ja. Dankjewel. Daar was Balkes en. Zijn Noven. En dat leerden brakkanieën, dat was een vrije brakanieën. Als schoot naar huis en hoe gaat hij daar worden tegen haar. Oh, zie er zitten in huis, maar gaat ik daar niet zitten. Nee. En met een balken schoten ze dus mee dat ze balken zijn. Met een balken, niet met zeit, maar met een balken. Hè. Ah, van daar zijn een bijna. En als dat zicht geworden, dan moet ik een schieten. Nee. Dat was al op je. Allee, de formidable zitten. Achteraf hij hem in orde gesteld, dat was niet jager. want daar zat hij in, tegen Delvaux. Hè, hè. En Delvaux wist natuurlijk dat hij veel kon in te Zeg, van van en zijn over eh, is er over gebleven? Nee. nee. Nee. Dat waren meestal onze planderaars die dat, dat kwamen zetten. Ja. De Brabant, dat kost dat niet, dat was een hele stilapuut. Dat waren ergemaar... Vloenerijs. Vloenerijs. En dan als strijger zaten hij met heel dagen baliek van de schijper te kijken in dat klas van ik. En ja, ja, ja, ja, ja. Een bekend café. van Ja, de schijper. maar dan daarnaast goed weer was, hij mocht dat vlaffen, hé. Met zo'n kruiwagen, natte stieën weg gaan. Dat was die een en het ander ook die pressen zo met hand. Ja, ja, dat waren mannen die goed gespeeld waren. Ja, dat zal wel. Het schijnt dat Stijn dat ook nog vleun zitten zit. Ja, ja, dat is dat daar te hè. Jan de Mulder ziet al de je moet een bel na jaren. Kariëlovens schat hij in beneden. Op Tedderik ging er. Op Tedderik. Jan. Ja, ja. ja. Bellen. Dat was op Tedderik. Dus het Endriksdal in wel Walfergoem. Ja. Ja, dat moet een, een formidabele tijd geweest zijn. En je had nog geweten dat de kadenen mee moesten meelopen, zoals mevrouw Jandy schrijft, de jongens moesten barvoets... Ja, ja, dat werd ja, in het schuur, neem ik dat nog geweten, dusvloer maken. Hè. Ja. Dat was een soort motor, daar werd bloed in gedaan. En dan, veel mannen, jongen, dat schapen in, maar meestal hè, waren dat jonge jongens, met hun blote bieren, hè, dat, dat ging in tern, dat uit tern. Dus dat dat water uitpressen en ja. dat dat uit want een dusvloer, daar zet hij daar dussens op hè ja, dat En daar reden ze met een wagen op, dat zak naar niet in Ja. Dat wordt aangedampt hé, ja, ja, En de, de, de KD moest naar intern in Loewe. Want die ik in het minstens, ik geen armen en meer, dan doen? een hele dag turnen en ja. dat zo in hele berg ropen zonder hele bieren te wassen. Allee. Ja, ja. <laughs> <laughs> dat zal daar toch niet preuper geweest zijn nee, nee, nee, nee, nee en de, Ja, zo'n dusvloer maken, dat was inderdaad een speciaal uh, Dat was speciale. echt heel speciaal ja. Ja, ja, ja. Dat was ook een soort uh, klaar. Klaar ja Dat was wet en dat was heel hard. Ja. Want met voeren oevens binnenkomen, oh, en dat waren nog uh, uh, ijzeren wielen zo hé, Met ja. een ijzeren band, dat zakte dat niet in. En dat ging ook. Dat is de zee wat dan was. Als het terug was, was dat stienaard. Als het nat was, was dat zo een klein beetje wak. Ja, ja, ja. Dat trok dat vocht op, hè. Just. Dit moet helaas het einde zijn van onze 341ste aflevering aan de voorn op uw favoriete radio. Bedankt voor het meewerken. Bedankt, Piet, voor de techniek. Bedankt, Julien, voor onze assistentie. En graag, graag tot volgende zondag. Tot Noosterwijk.